Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort, een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. When blah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 Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, Met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin.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 A, charge, a man so large, he barely fit fitted circumstances. He said, Two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So, with me, with Emily and Joe and Daddy Prime. So be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 Forgot tomorrow En alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand. En s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Ten hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Hmm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, hoop ik zit weer samen met je in die trein, alsof we 16 zijn. Ik kom. er. Zoals het moest zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Voelt alsof ik door de tijd reis. En nu komt er niets meer tussen jou. 9 is zon, zee, zandvoet en zomer, hits. zomer hits. You hide in laughter And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 Je blauwe dag, blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. The FM. Zumfors. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the best. Put it on your chin and hold. 어제들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best. But my best is what comes next. I'm not playing now for sure. Can I hear you to me book to you and I? Ik ben